De conservatieve moslimbroederschap heeft de meeste zetels in het parlement, maar de partij kwam net tekort voor een absolute meerderheid.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 Secretly sleep. A lover is stepping me right This, This is goodbye. my redemption song mm -hmm. A three-minute model of liberation Secretly sleeping till the morning comes. Welkom terug in het laatste uur van deze goede Goeienacht, Goeiemorgen. Dat was weer eens even een andere tune, hè. Is vorige week ingezongen door Jori Swart en haar mannen Renier Scheffer en een Punt. Nou, en over drie weken komt haar debuutalbum uit. Op 2 maart staat ze in Paradiso. En nu, tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Nou, het is een beetje een uh, muzikaal kerkhof... ...hedenochtend in het uh, muziekhoekje. Nee, ik zal uh, geen aandacht besteden aan Rudy van Danzig en uh, Pieter Heumer. Die hebben een heleboel aandacht en terecht gehad in de verschillende media. Nee, ik wil het hebben over Jimmy Caster, van de Jimmy Caster Bunch. Jimmy Caster overleed, een zestiger nog maar, afgelopen week... En dankzij uh, onze onvolprezen deskundige, popdeskundige Rex van Beuningen... hebben we een aantal nachten geleden... nou, ik denk wel een maandje of twee... Uh, Jimmy Kester met zijn buins laten horen in Tuggler En uh, ja, daar gaat hij een beetje de geschiedenis mee in, met dat nummer. Omdat het een enorme hit was. Maar ik vind dat je hem een beetje tekort doet... door uh, je ja, alleen maar te fixeren op dat nummer. Dan komt het toch een beetje... Ja, ontstaat er een beeld van een uh, muzikale clown en dat was het dan. Uh, hij kon wel degelijk meer. En daarom wil ik laten horen een andere hit van hem... die niet zo heel erg bekend uh, is geworden. It's Just Begun uit 1972. Mooie funk, toch? Van uh, Jimmy en Bunch. En wie dacht dat uh, Kester pas in de jaren zeventig uh, begon uh, met muziek maken? Die zit er dik naast. Want uh, hij was een veelgevraagd sessiemuzikant in de jaren zestig. En daarom wil ik uh, een nummer laten horen uit 1962... waar hij aan meedeed als saxofonist. En ik moet zeggen, het nummer komt pas echt op gang als iets over de helft... Kester inbreekt met zijn saxofoon. Uh, dat nummer heet Rinky Dink. Het werd uh, op de markt gebracht door Dave Cortez met de bijnaam Baby. Dave Baby Cortez. Hij uh, speelde elektronisch orgel en dat klonk toen heel erg modern. Daar liepen mensen echt mee weg. En Rinky Dink is de geschiedenis ingegaan als uh, ja, de gedroomde radiotune. Een heleboel dj's hebben dit nummer als uh, tune gebruikt. Vind trouwens dat uh, de tune terug moet komen. Dat je in één klap kunt horen. Oh ja, die en die zit er. Dat is helemaal verdwenen. Goed, um, een beetje lullig muziekje, maar let op... Jimmy Kester komt in beeld na een tijdje. Jimmy Castor en zijn bunch en solo. Um, een andere man die ons ontviel, dat uh, is Jimmy Otis. 90 jaar is hij geworden en afgelopen week uh, kwam hij uh, in, de, in de sterrenhemel terecht. Kan hij lekker jammen met uh, Elvers Presley bijvoorbeeld. En dat zeg ik niet zomaar, want uh, het was uh, Jimmy Otis... die een zangeres, ik heb dat een tijdje geleden laten horen in dit uh, rubriekje... een zangeres liet zingen... Hound Dog, begin jaren, jaren 50. Big Mama Thornton, heette die zangeres. Dat nummer heb ik eh, ook laten horen toen ik aan Jimmy Otis aandacht besteedde... en in het bijzonder aan zijn zoon, Shaggy Otis. Kom ik zo op terug. Eerst maar eens even Johnny Otis laten horen. Hij... Eh, uh, maakte in, dan moet ik even nadenken, 1958... een opname van Willie and the Handjive Een nummer dat door talloze artiesten gecoverd zou worden. Ik vind een hele aardige uitvoering die van Eric Clapton... op 461 Ocean Boulevard. Heel sloom en laid back. Uh, Johnny Otis deed het, overigens wel met het nodige jatwerk... van Bo Diddley qua ritme. Maar het is toch leuk om te laten horen. Johnny Otis heeft uh, uitzonderlijk veel gedaan in zijn hele lange carrière. En uh, zijn zoon heeft ook aan de weg getimmerd. In de jaren 70, Shaggy Otis. Shaggy is een soort verbastering van Sugar. Want zo schijnt zijn moeder hem, hem genoemd te hebben in zijn jonge jaren. Uh, Shaggy Otis is een uh, begaafd gitarist, moet ik zeggen. Hij uh, schreef Strawberry, Strawberry Letter No. 23, geloof ik... <laughs> Ik ben zo slecht in getallen. Uh, dat later uh, door de Brothers Johnson in de jaren 70 tot een enorm succes werd gebombardeerd. De versie van Jackie Otis was wat minder succesvol een paar jaar eerder. Um, ik wil vader en zoon graag laten horen, dus inmiddels helaas wijlen. Johnny Otis samen met zijn zoon in Country Girl hoor je het beste van allebei. Hey, Johnny, and look out, Walks, wide and hips as a horse. Yes, and she's so fine, great big country girl. Well, Lord, she's the finest thing, finest thing in the world. Say, dear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 34, 38. And she's so fine. Great, big, healthy country girl. Woo! Lord, she's the finest thing. Finest thing in the world. Wait a minute, don't let it get away. Call her back, man. Man, I'm gonna lay right here on this wall and drink this wine and watch her oh, walk. you know. Je weet, je weet, je kunt vossen uit het land halen, maar wat? Je kunt het land niet uit vossen halen. Wauw, baby, go ahead gang. Baby, baby, baby, baby, waauw. Zeg wat er gebeurt, de manier waarop man. Het moet wel jelly zijn. Vader en zoon laten het beste van zichzelf los in één nummer. Namelijk uh, Country Girl. John en Shagiotis waren dat. En John is uh, op 90-jarige leeftijd uh, overleden afgelopen week. Ik zie dat ik nog tijd heb om uh, nog één nummer te laten horen. En dat vind ik leuk, want dan kan ik nog eventjes terugkomen op Dave Cortez. Dave Baby Cortez. Ik liet zojuist Winky Dink van hem horen. Uh, zijn uh, grote doorbraak vond plaats... Moet ik even spieken, in 1959, ik wilde bijna zeggen 1962, maar het was 1959 met uh, Happy Organ. Komt van een uh, plaat die ook uh, Baby Cortez and His Happy Organ heet. Uh, hij zou op dat thema nog jarenlang voordobberen, uh, maar hier startte het allemaal mee. Uh, en nogmaals, dit klonk uitermate modernistisch eind jaren 50, je kunt je dat nauwelijks voorstellen. Maar ja, vrolijk is het wel. Tot volgende week. Happy Organ heette dat nummer. Fantastisch. Dank Jan Emaus. En ja, ook overleden, maar dat was iets te laat. Is natuurlijk Etta James, maar die hebben we al geëerd met een nummer. Goed, we gaan naar de film. Hallo. zin. Hallo. wat. Hallo, dit. Hallo. Hallå, Lena? Det är mamma. Jag ringer från Ista Lazaret. Din mor började mig kontakta dig. Ja, varför ringer du hit? Hon är svårt sjuk. Hon vill att du kommer. Tänk på Esther Williamsdjuk. Jag är stark folk, dragenar. Du har som jag, sisso. Do all that you Is uw Zweeds, of zat er ook een woordje Fins tussen? Ik dacht, nou, het begin is waar, dan gaat het daarna gewoon weer lekker omhoog. U hoorde de trailer van de film Beyond, die al vanaf afgelopen donderdag in de bioscopen draait. Het is het regiedebuut van de Zweedse actrice Pernilla August. En haar kunt u kennen als het uh, dienstmeisje in de klassieker hè, van Ingmar Bergman, Van Och Alexander, hè, die autobiografische film over Bergman's uh, eigen jeugd en familie. Maar Pernilla speelde ook de moeder van Anakin Skywalker in Star Wars uh, 1 en 2 geloof ik hebben die Scandinaviërs natuurlijk het, uh, het patent op familiedrama's, lijkt het wel eens. dingen aan regisseurs en schrijvers als Hendrik Ibsen en Lars Noreen... en natuurlijk Ingmar Bergman ook. En uh, nou, in die traditie heeft Pernilla ook weer gefilmd. He, dus haar film, dus de titel is Beyond... vertelt het verhaal van een, een jonge, keurige, braaf levende moeder van twee kinderen... die totaal van slag raakt als haar moeder, die op sterven ligt... weer contact met haar zoekt. Nou, die dochter had, uh, had die relatie al jaren uh, verbroken in haar ellendige jeugd. Diep weggepropt en nu schiet die deksel van die beerput. Nou, in flashbacks krijg je aan te zien hoe dat gezin, Finnen, die naar Zweden emigreerde, hoe dat gezin ontspoorde. Drang, geweld, noem het maar op. Nou, eerlijk gezegd, voel je eigenlijk vanaf het eerste telefoontje in de film al uh, zo'n beetje hoe de film gaat worden. Maar toch boeit het. En dat komt natuurlijk uh, voornamelijk door het goede toneelspel. Hè, hoofdrol is uh, voor weer die Nomi Rapace. Ik weet niet hoe je daar achternaam uitspreekt, maar goed. Ze is beroemd. Dus uh, sinds uh, Lisbeth Zalanda vertolkte in de soms uh, trilogieverfilming. Haar man in deze film wordt gespeeld door Ola Rapace. En dus dat is haar eigenste man. Leuk, denk je. Maar een paar maanden na de verfilming zijn ze gescheiden. Nou, zoveel lullig. Nou, ik vond vooral de jonge actrice die in de flashbacks speelde... Uh, die dus die, die Nomi als een, een jonge versie... Uh, speelde en die al die ellende meemaakte thuis. Dat vond ik erg goed. Nou, al met al is een mooi debuut van die Pernilla August. De film won ook niet voor niets de prestigieuze Scandinavische Nordic Council Film Prize. Volgende film. Hallo. Oh, Dag schatje. Ga er Hé, eh, hey, uh, liefie, heb jij die ringen nog opgehaald? Ik okay, je zo terug, terug, liefde. Ik sta vanavond uur lang voor jouw lul op een laan en Kook te wachten En dan zit jij hier tegenover me Ja nou Oh ja dat is ook zo Je bent eruit hè Wat doe ik hier? Je ja. stole some cocaïne from me I'd like it back En zou je vanmorgen zijn met 20 kilogram wit ik Doe ik nou ook al 20 kilo kook van jou? Waar is die cocaïne? Ik weet niks meer De lichtheid ben binnen van aan vast. Ik heb een soort gat in mijn geheugen Kan iemand mij gewoon even uitleggen wat ik hier doe? Blijf blijf, blijf, blijf, blijf, blijf, Stop eens met pijpen, joh. Komt alleen maar gelul uit je mond. Moet vanavond 20 kilo hebben. Je moet me helpen. Wat er ook gebeurt, geen slachtoffers. Meen het, hè? Ik heb een compleet gat in mijn geheugen, man. Hij heeft een compleet gat in zijn geheugen. Morgen ga je trouwen. Zie je het alsof het ergens gezellig feest. Goddiepens, wat zeg ik na nou twee minuten geleden? Denk je dat ik me laat bestelen door een hondenuitlaatservice? Dat is een hondentrimsalon. Wat? Steek die fucking kaart aan, trut! 20 kilo koken en jij bent de enige die weet wat het is. Alleen nu even niet dan. <tied> What the fuck is dat man? Ik weet niet. Is hij ziek ofzo? Ja, het is een lekker lange trailer. Het is een hele leuke trailer. Toen ik hem gisteren zag, kwam die film helemaal terug. Ik zag hem tien dagen geleden. En ik vond hem opeens eigenlijk nog leuker dan toen ik hem net zag. Het is toch echt wel leuke flauwekul, hoor. Die, die regisseur Arne tonen je daarvoor schotelt hè, in zijn misdaad... Comedy in de stijl van Guy Ritchie en Tarantino en dat soort jongens. Blackout heet het geheel. Nou, na afloop zijn collega-filmer recent dat hij het wel aardig vond... maar uh, tien jaar te laat... Nou, vind ik wel wat zuur, hoor. Heeft natuurlijk wel een beetje gelijk, maar goed. Het verhaal baseerde Arne eh, samen met Ene Melle Ronderkamp... gedeeltelijk op het boek Merg en Been van Gerben Hellinga. Maar gaf er vooral een uh, eigen draai aan. Ex-crimineel Jos, uitstekend gespeeld door Raymond Thierry. He, oh, dat vind ik zo grappig. Die, die man, die, die, ik zie maar alleen bij de doktroep, altijd maar. En nu krijg je opeens een tweede carrière uh, op, de, op de film. En hij doet het fantastisch goed. Nou, die, uh, die Jos die wordt dus de dag voor zijn huwelijk wakker... met een uh, onherkenbaar maar lijk en een gun naast zich. En dan uh, krijgt hij van de onderwereld te horen dat ze binnen 24 uur hun 25 kilo cocaïne terug willen. Want het gaat lastig, want Jos heeft last van een blackout, van een nachtlang. Ja, nou, hij weet niet wat er gebeurd is, hij weet gewoon niks meer. Nou, zijn speurtocht is, uh, is keihard en vermakelijk met een paar mooie rollen. He, vooral genoten van Alex van Warmerdam. Die zijn hele sadistische zelf mocht spelen als rechercheur van de politie. Oh, wat zat hij daarvan te genieten, zeg. IJzersterke uh, uh, is ook een, uh, een oude vriend en medecrimineel van uh, die Bobby Heet. En die wordt gespeeld op Bas Keizer, Doet die ook heel erg goed. En dan Willy Wartaal hè, van uh, de jeugdvertegenwoordiger. En Kempie als twee ja, soort kruimelboeven in een hondentrimsalon. Nou, is echt wel leuk. En die Robert de Hoog. Ah, dat is dat Joch dat in, uh, in uh, Nova Zembla speelt. Ik heb die film niet gezien hoor, maar ik vind hem erg goed. Heel verrassend. Il crimineeltje met. En dan ook nog uh, Urzel de Geer als ballerige semi-boef. Nou, het is gewoon lekker amusement. Goed. Voor de laatste film hoppen we over naar Engeland. En dan gaan we terug naar het jaar 1956. Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Oh. Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's Lavender. <laughs> I long to see her. This story describes a miracle. Miss Monroe? Marilyn is not ready. Excuse my horrible face. A few days in my life when a dream came true, Are you frightened of me, Carlin? No. Good. Because I like you. Colin, is everything okay? Miss Monroe had some large packages she needed handle. <laughs> <laughs> What is Marilyn doing with my third assistant? Surprise! Get working! Colin! I have something in my eye. I can't see anything. Be careful not to get in too deep, son. Marilyn Monroe, fancying you. Come on. She breaks hearts. She will break yours. Why wouldn't by the little girl lost Act if I think Marilyn knows exactly what she's doing. All people ever see is Marilyn Monroe. What must it be like to be the most famous woman on Earth? You can quit this. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. But let it all go. De eerste is zo'n despair, Colin. Zal ik her? Her. No. Nou, na afloop van deze film reed ik naar huis en ik dacht: Ja, wat is dit nou eigenlijk? Een film over Marilyn Monroe? Wie zit hier nou op te wachten? Is dat eigenlijk voor wezenloos gedoe? Weet je dan nou onderhand allemaal niet hoe dat zit met die, met die lekkere meid? Is dat niet, niet al uit den treuren verteld? Hè? Mooi meisje, opgegroeid zonder eigen mammi, Hevig op zoek naar liefde, aandacht en erkenning. Niet alleen voor haar lichamelijke schoonheid... maar vooral ook voor haar geestelijke vermogens... En ze huwt er tenslotte die lelijke intellectueel Arthur Miller voor. Nou, en daar is dan die, die mastodont do, van het Britse Hogeschooltheater... Laurence Olivier, die wel een groot acteur is, maar geen ster. En hij bedenkt dat als hij een film maakt met die grote ster... die geen grote actrice is, dat het sterrendom hem dan ook wel zal raken... besmetten, omhullen, zoiets. En hij nodigt haar dus uit naar Londen voor de verfilming van... The Prince and the Showgirl. Nou, die film wordt natuurlijk een behoorlijke ramp. Hè? Uh, zoals regisseur Simon Curtis geestig in beeld weet te brengen. Ik vond vooral Kenneth Branagh als Sir Lawrence Olivier... en Judi Dench als Lady Sibyl Thorndyke. Nou, om je vingers bij af te likken, die twee, hoe die spelen. Maar goed, de film heet My Week with Marilyn. En die my, dat is ene Colin Clark. Dat is een keurig jongeman uit de class die graag bij de film wilde en manesje van alles wordt... van uh, Sir Ol uh, Lawrence Olivier. En het reuze goed doet met... Marilyn, eh, want ja, God hij is heel gewoon. In, uh, en uiteindelijk hebben ze dan een wekensoort romance met elkaar. Nou ja, dat was het dus. Nou ja. Ik geef het je te doen om Marilyn Monroe te spelen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. En daarom verdient natuurlijk die Michelle Williams een, een compliment. Hè? Dat ze op zijn minst een intrigerend vrouwtje heeft weten neer te zetten. Ook al kreeg ik echt hoor. Echt, ik kreeg enorm de kriebel van haar pogingen om. ja, charismatisch, sexy, kinderlijk, verleidelijk, onschuldig en schuldig. En ook nog eens authentiek over te komen. Hè? Kwaliteiten die die Marilyn misschien van nature had. Ik vond het een vreemde film. Maar ja, genoeg uh, de moeite waard om te bekijken, hoor. Hier een liedje uit de film, gezongen door die Michelle Williams. MUZIEK Michelle Williams uh, in My Week with Marilyn. De zelfbenoemd uh, popmuziekkenner Rex van Beuningen... Die zal wederom aan het einde van deze goede nacht, in deze goede morgen... laten horen waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Want Rex gaat door met zoeken tot, dat, tot hij aan het gaatje is. Hè? En dat zit bij hem ongeveer midden in het plaatje. Arme plaatjes. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemelmans. Ja, uh, Nederland heeft uh, zijn Jan Akkerman. Maar heb jij wel eens te hard gereden? Wel, ja, tuurlijk. Want uh, soms ben ik een beetje laat vertrokken van huis. Hè, en ik heb dus nog een stukje reed van, uh, van Limburg en Hilfsm. Dus dan ben ik... is jouw enige rit eigenlijk, hè, in de hele week? Van... De, de, niet, ja, niet de enige rit, maar wel de langste. Dat moet ik wel zeggen, Ja, en verder even naar de supermarkt op de hoek, hè, toch? Ja, met je ouders. Ik wil het even over muziek hebben. Ja, uh, wat zei ik nou? Iets over Jan Akkerman, hè? Uh, dat ja. wij Jan Akkerman hebben, maar. Ja, dat is, uh, Jan Akkerman is natuurlijk een fantastische gitarist. Laten, uh, laten we niet lullig doen. Het is gewoon een, uh, een hele brede gitarist. Hij heeft van alles gedaan, rock, uh, jazz. En hij is vooral heel erg snel Jan Akkerman. Maar. Ja. We gaan het even over een andere hele snelle gitarist hebben. Ik wil het hebben, en dat zullen de mensen wel verbazen. zullen ook denken, wie zei dat in godsnaam? Peppi en Kokkie, Bassie en, aard, en Nee, het zijn Speedy West en Jimmy Bryant. Even, even nog een keer. Speedy West en Jimmy Bryant. Ik zie weer een prachtige hoes. Uh, wie, is nou, wie zit daar rechts? De gitarist is Jimmy Bryant. Het is precies andersom, zoals het op het hoes staat. En ja. dit is Speedy West. En dit is Jimmy Bryant. En ja. dit is Speedy West. Two guitars country style. Leuk. Yes. We hebben, eh, ik moet even zeggen, we hebben wel eerder uh, wat met deze jongens gedaan. Debo de hebben we een keer gedraaid. Ja, maar en, vier seconden geloof ik. Ja, maar er, er zijn toch wel veel reacties opgekomen. En ik denk, weet je wat, ik haal eens even mijn, mijn pareltje uit mijn collectie. Krijg jij veel mail thuis? Ja, ik krijg hele leuke mailtjes van de luisteraars. Die vinden het uh, altijd interessant natuurlijk om te weten wat er... Ja, de, ze hebben met de pareltjes, de verborgen, verborgen plaatjes uit de historie. Die haal ik naar boven. En dat is natuurlijk altijd interessant. Moet wel in de... Speedy West. Ja, Speedy West en Jimmy Bryant. Deze mannen hebben onder andere muziek gemaakt... in de begeleidingsband van Frank Sinatra, Doris D. Dinah Shore, Mitch Miller, Bing Crosby, Spike Jones. Maar ze hebben elkaar ontmoet tijdens een sessie van Tennessee Ernie Ford. 16 tons, what do you get? Da Ken je dat? 16? Nee, doe nog eens. 16 tons, what do you get? 16 tons, what do you, and what, what do you get? Ja, dat, is, uh, dat doen we een andere keer als we Tennessee uh, Ford uh, uh, behandelen. Maar what do you get? Uh, nou, uh, zo'n vlees... Bijvoorbeeld en, uh... Speedy, hoe heette die nou? Speedy West en Jimmy Bryant. Two guitars country style. Ik zou zeggen niet langer lullen. We gaan draaien vandaag, lieve mensen. Old Joe Clark. Zet hem maar op. En Jan Akkeman, eat your heart out. Ja. Zeg, en uh, hoe, heb je ze eigenlijk, uh, hoe hebben ze elkaar ontmoet, die Speedy uh, West? En, uh... Dat zei ik net. Het was bij een sessie van Tennessee Ernie Ford. Ja, maar volgens mij kennen ze elkaar daarvoor ook dons. al. Sixteen tons, maar... what do you get? Zet hem maar op, hoor. Oh. Maar volgens mij uh, kennen ze elkaar toch wel eerder. Wat? Dat ze elkaar eerder kennen, toch? Ja, die kennen elkaar uit de country. Speelt, hij speelt wel snel, hè, die één Ja, dit is een lekkere oh, tempo, houdersdraad Je heet speedy of je heet uh, geen... En zo is dat. Ga je hem even opnieuw opzetten, misschien? Zet hem even opnieuw op, Jan, want ja. hier zit er een hele, hele... Oh, vrij doorheen te lukken. Ja, maar hij komt er dat ik zo onder de ben ervan? helemaal opgewonden ervan, hè? Ja. jongen jongen jonge. Jan, ik zet hem nog weer op, hoor. Ja, zet hem even opnieuw op. Sorry, excuus ja, nee. Dit kan gebeuren. Het is, bedoel, het is onze eigen spontaniteit die met ons op de loop gaat. En dan gaat het weer fouten. Hey, Tot volgende week, Jan. Tot volgende week. Ik zet het nog maar even goed. vind ik echt zonde als, je men, als, als, als we de mensen dit moeten onthouden. Maar ah, dan zit ik er weer... Sorry. Wacht even. Is een rubriek of is het wel een rubriek? Nou, ja, het spijt me, Rex. Ik doe het niet met opzet. Ik doe het echt niet met opzet. Nou, Sst. Heeft kunnen blijven zitten, die is uh, dit. Daar klopt iets niet. Dankjewel. Uh, dit is maar dus, uh, Speedy West en Jimmy Bryan. Um, Gaat u mee op reis? Ik heb Terwijl David Galzado is su saranga abanera... oftewel David met zijn vervaren uit de fannen, nog even doorzingt over het lot van een crimineel. Check overigens straks even de video op YouTube. Of kijk even op mijn site. Oh nee, dan moet ik het nog opzetten. Het is echt een waanzinnig filmpje. Goed, behoorlijk krankzinnig. Het speelt zich allemaal af in een kerk. Hè, en er is een lijk ligt er in die kist, maar die komt overeind. En er zijn banken vol met bloedmooie geile dames in de rouw. er wordt ook nog gevochten en gedanst. En er is iets met een biechthokje... Afijn, ah, we zijn op Cuba. Dus is het tijd voor uh, ons eigen wereldnetje. We gaan bellen met Cuba, met Harriet Sanders... die nog één keer wil genieten van het Cuba... voordat het geheel nog veramerikaniseert. Althans, daar is zij bang voor. In Havana logeert ze bij uh, de bejaarde Coca. Vroeger waren ze seksbom. En dat is in Cuba heel gewoon. Want het spel tussen mannen en vrouwen dat stopt daar nooit. Hoe je er ook uitziet. Oud, jong, vlelijk. En, uh, nou en Harriet is mooi. Goed. Ik ben benieuwd wat Harriet deze week allemaal heeft meegemaakt. Ja, goeienacht. Harriet, ben je daar? Goeienacht, Adelien. Hoe is het? Nou, ik vind het wel fijn om weer even Nederlands te praten. Oh, wat... Gaat goed? Kijk, ja, ik heb een klein beetje griep, maar het is... Het is hier diep winter, hè, 28 graden en uh, veel wind. Dus de hele bevolking van Havana heeft griep. En ik ook. Oh jeetje. Heb je een goede week gehad? Ja, ik heb een hele goede week gehad. Ik heb van alles gedaan. Het was hartstikke leuk. Ik hoor dat er zoveel uh, uh, hoe heet het, uh, ruimte, hoe noem je het ook alweer? Dat het. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, Vertraging op de lijn zit, dat ik je niet te veel ga onderbreken. Oh, het valt wel mee, maar ik, ik, ik, daarom heb je hebt mij uh, gemaild. Vertel eens over je, je reis naar het huis van Hemingway. Ja, ik ben uh, naar het. Uh, er is een, een heel groot landgoed hè, uh, van Hemingway, die heeft hier, uh, ja, volgens mij wel iets van 30 jaar of 21 jaar gewoond. Vanaf de jaren 30 heeft hij hier 21 jaar gewoond. En dat is uh, ten zuiden van Havana. Dus ik had gehoord uh, van mensen dat ik daar beslist toe moest. Dat dus heb ik gedaan, maar niet uh, met een gewone tour. Ik dacht van nou, ik zoek het zelf wel uit. Dus ik heb met een uh, lokale bus voor, ik weet niet, 14 cent... Uh, ben ik in een lo lokale bus gaan zitten en daar naartoe gegaan. Maar dus, dat, was al, dat is altijd wel spannend, om, omdat je dan niet precies weet of je er echt aankomt. De route niet eens ineens anders is. Maar ik kwam echt voor de deur uit. En het is een uh, heel mooi groot huis, vol met boeken. Uh, uh, het heet wel een museum. Je mag er niet in. Je mag naar de ramen kijken. En er staat een hele grote toren in de tuin waar hij met uh, een groot verrekijker in de verte keek naar de zee... en een uh, prachtig zwembad is er. En, ja Het was ontzettend leuk om te doen. Ja, je, hebt, je hebt naar binnen gegluurd. Is je daar dan nog iets opgevallen? Nou, honderdduizend boeken. Uh, zelfs in de wc was een boekenkast. Dus dat vond ik wel heel gek. <laughs> en uh, er hingen overal geweien... Want hij, was, hij, hij heeft heel veel gejaagd met jachtgeweren, in Afrika rondgerold. Ge, en later, toen hij ziek was, heeft hij zichzelf ook met een jachtgeweer van onder in zijn nek... ...heeft hij zichzelf doodgeschoten. Ja, ja. dat is nou weer wat minder leuk, hè? Vertel nog eens over die bussen, want uh, ik, ja. je, ik vond het wel heel grappig dat je vertelde... ...dat je een bus zag en er stond permanent op. <lacht> Ja, er zijn hier uh, twee soorten bussen. Er zijn namelijk een, een heleboel bussen uit Nederland. Uh, tweedehands bussen uit Nederland rijden hier rond. En er staat, staat gewoon nog Appingerdam op of inderdaad Purmerend. Dus dan kijk je en je, nou, hoe kan dat nou? En op een gegeven moment snap je hoe het in elkaar zit. Dus ja, Nederland is zo royaal geweest om een handel te gaan drijven in tweedehands bussen. En, uh, ja, en verder zijn er hele grote Chinese bussen. Net zoals in, precies als in Peking. Zelfs een soort hele, van die hele lange bussen. Okay. Maar die zijn wel nieuw. Okay. Um, nou, nou wil ik eigenlijk al de hele tijd vragen. Jij bent dus naar Cuba gegaan. En het is toch niet zo lang geleden. Volgens mij was het half oktober dat Cuba een zware slag te verduren kreeg. Het heeft te maken met dat spel. Wat eigenlijk helemaal niet zo bekend is in Nederland. Er wordt toch niet zo heel veel gehongbald. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe reageren ze daar? Uh, als je het hebt over die smadelijke nederlaag. Pelotte, wordt hier genoemd, baseball. Ja, de, ja de, de, de meest, de, het, is, het is echt vergelijkbaar met uh, de WK in Nederland. Toen kon daarna ook eigenlijk niemand er rustig over praten. Het was zo'n somberheid. En hier, hier, ja, nou ja, je moet horen. Cuba eh, speelde zijn 29e wedstrijd. En verloor pas voor, voor de vierde keer. Moet je nagaan. En nooit binnen van Nederland. Nederland kwam nooit verder dan de vierde plaats hè, voordien. Dus het is echt ongelooflijk afgaan, vonden ze het. Dus als ik praat met mensen erover, dan heb ze iets van: ja, kijk, als we nou van Amerika hadden verloren, Allah. Maar van Nederland, dat is wel. Dat is wel het ergste van het ergste. Zo'n klein Prutsland, waar nog nooit iemand van gehoord heeft, was van zo'n baseball in Nederland. Dus het is heel verschrikkelijk. Maar ja, volgens mij, kijk, weet je wat het is? Uh, Een hele hoop van die mensen zijn overgelopen. Dus, dat is ook, t, toch in 2009 in Rotterdam is nog die uh, Aroldis Japan, is gewoon voordat ze gingen spelen, is hij het hotel uitgegaan in Rotterdam. Daar waren, daar waren kampioenschappen, dat was het Cubaanse team, was daar gekomen. En er stond een, buiten het hotel vluchtauto. En die jongen die is naar Andorra gevlucht met vrienden. En van daaruit naar Amerika. en verdient daar nu miljoenen. Maar ja, zo gaat het. Ja, ik, ik zat uh, even op de site te kijken van de, van de, de, de internationale honkbalbond. En daar stond in dat, uh, ja, dat er toch steeds gesprekken gaande zijn ook in Cuba. En nu toch wordt dat een beetje openlijker behandeld. Uh, dat dat, uh, ja, dat, dat uh, steeds dreigt als het Cubaanse uh, uh, uh, team in het buitenland moet spelen. Dat er dus steeds mensen weglopen. Ja. Overlopen, zou ik maar zeggen. Ja, dat is ook ja, het is met balletdans ook. Hè. Want ik had een vriend hier, die, die woont hier gewoon niet meer. Het was een hele bekende balletdanser. En die was in het gezelschap in Mexico. En die is daar gewoon gebleven. Die danste gewoon in Mexico. Hm. Ja, dat, ik kan het me ook wel voorstellen. Ik bedoel, je kan daar gewoon veel meer verdienen. Deze de, de, de in de tijd is José Contreras. Dat was echt nou, dat is een ongelooflijk goede die is. Uh, die is ook overgelopen en die is toen terechtgekomen bij de Yankees in New York. Ja, dan moet je. dan verdien je even En dat heeft hij toen, dat weet ik nog, want dat heeft hij toen gedaan. Omdat hij hier had hij een auto. En die auto was kapot en die zou uh, hij laten repareren. Het kostte 400 dollar. Toen heeft hij de baseballbond van Cuba gebeld. en gevraagd of zij die 400 dollar voor hem wilden betalen voor de reparatie. En dat hebben ze geweigerd. En daarna is hij overgelopen. Toen had hij zoiets van, ja, this is it. De heer heeft gezien maar in. Ja, ja, ja, ja. ja. Snap je dat net? Dus dat is ook wel logisch. Ja, wat grappig. Hey, wat, wat mij ook opvalt is dat, uh, omdat uh, Fidel Castro wel van films houdt... zijn er ook nog wel wat aardig wat bioscopen te vinden, of niet? Ja, fantastische bioscopen heb je hier. Allemaal jaren zestig. 50, 60, dus van die hele brede trappen met, uh, met, met wonderbaarlijk hekwerken en, en van die fonteinen. Als je binnenkomt, er, er zit dan nu geen water meer in, het is allemaal afgebrokkeld en stort zo'n beetje in. Maar hele grote megabioscopen en dan is het of ontzettend koud, want de airco staat dan heel hoog, of verschrikkelijk warm. Nou, en dat uh, ja, ik, ik ga hier veel naar de film. De toegang is 26 euro cent En het is echt geweldig. Heerlijk om hier naar de film te gaan. Mega bioscoop. Je kan ook popcorn kopen. En deze is toch wel helemaal de sfeer. Welke film maar, heb je gezien? Maar, maar, maar terug, in, terug in de tijd. Ja. Ik heb The Help gezien. Dat is een Amerikaanse film. Ja, hoe vond je hem? Die draait ook, die draait ook in Amsterdam. Ja, ja, is zo. Een beetje sentimenteel. Het was wel een mooi film. Ja. Oké. Okay. Was je alleen? Of uh, met wie was je naar de film? Ja, ik was alleen. Oké. Okay. Alleen, Adeline. Oh, maar je bent wel met coca op pad geweest, hè? Ja, we zijn, uh, we zijn samen naar een hele grote begraafplaats geweest. Necropolis, Cristobal de Kolon, hier in Havana. Een enorm kerkhof is dat. Want haar, haar, het was de sterfdag van de moeder, dus ze ging daar bloemetjes neerleggen. En het is zo'n kerkhof he, helemaal vol met uh, stenen engelen en mausolea. En nou echt het, helemaal uh, prachtig zuid, -Amer zuid, zuid amerikaans uh, met een... Uh, heel bombastisch is alles. En ze hebben, ze hebben daar bloempjes gelicht. En toen zijn we daarna, daarna naar La Mila Grossa gegaan. Dat is een heilig verklaarde vrouw. Amelia uh, Goyli heette ze eigenlijk. En die is uh, in 1901 is gestorven tijdens de bevalling. En toen is het een aantal jaren daarna is ze weer opgegraven. Tot mijn verbazing, want ik snap helemaal niet waarom je iemand eigenlijk opgraaft, Maar goed, dat is gebeurd. En toen... Uh, het bleek dat uh, haar gestorven kindje, wat eigenlijk bij haar voeten mee was, ineens in haar armen lag. En, uh, en haar hele lichaam was nog, uh, was niet vergaan, maar was nog intact. Dus dat is uh, heilig verklaard. Hè, dat, uh, uh, dat is een heel erg uh, belangrijk evenement om daar naartoe te gaan. La Mila Grossa, dat betekent ook het wonder, het wonderbaarlijke. Dus daar gaan mensen naartoe en daar doen ze hun wens. En dan moet je naar achteren lopen, net zoals bij de koningin, dan loop je zo naar achteren en dan komt je, je wens uit. Ja. En dat, dat, dat werkt, want er zijn allemaal gedenktekens worden daar neergelegd van mensen die heel erg dankbaar zijn dat hun wens is uitgekomen. En wat heeft Coca gewenst? Nou, het is, dit keer niet gevraagd, maar ze zei dat ze de vorige keer had gewenst dat haar zoon van de drank afging. Want die was, was nog wel een beetje aan de drank en dat is gelukt. Oké. Okay. En dus heb jij was... zelf een wens gedaan? Ja, mag je, ja, mag, ja. Je, mag, je mag hem niet vertellen. Hij moet eerst uitkomen, dan mag je hem vertellen. Ja? Die mag niet. Nee. Ik, heb, ik heb ook een vinst gedaan, maar dat zeg ik niet hardop. Nee, precies. Nee, dat bedoel ik. Zelfs niet in het Nederlands. Nee, nee heel nee. goed. Hé, hey, uh, lieve Harriet, tijd is alweer op. Uh, we, we gaan uh, volgende week gewoon verder. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat beleven. Heb het goed. En, uh, Ik ga morgen... Ja? Adeline, ik ga morgen... Ik, ik ga morgen naar Trinidad. Ik ga Ravana verlaten. Oké, okay, fantastisch. Nou, dat gaan, we, dat gaan we meemaken. Tot volgende week. Ja. Dag! Tot volgende week, dag! Dat was het dan weer deze week. Volgende week Mindpark. En uh, kijk op www.adelinevallier.nl. En uh, je kan ook mailen naar Het Goed Leven. Bevriend mij op. Hoe uh, heet dat nou? Dat Facebook. Ja, waarom ook niet? Hé. Hey, Toedeloep! Ja.